Hallo en welkom bij alweer de zevende Reputatie Coaching Podcast. Zojuist heb ik onze hond uitgelaten voor zijn laatste ronde vandaag. En doordat het op dit moment buiten vriest, ben ik weer helemaal fris en fruitig. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de Reputatie Coach. En ik ben je host voor vandaag. Eerst een overzicht van de onderwerpen waar ik vandaag wat over vertel. Ten eerste, reviews. Ten tweede, WordPress 3.5 issues... En als derde onderwerp, het belang van een eigen Facebookpagina voor je bedrijf. Wat in 2013 nog veel belangrijker wordt dan het al was in 2012, is video. Dus ik heb ook wat tips voor je hoe je zou kunnen beginnen met videomarketing. Verder heb ik deze week het verzoek gekregen om een offerte uit te brengen voor een reputatie-verbeteringsproject voor een bedrijventerrein ergens in Nederland waar geesten zouden huizen.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 Reviews reviews zijn niet alleen belangrijk om te scoren in de zoekmachines, maar nog belangrijker voor je reputatie. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dus adviseer ik niet alleen mijn opdrachtgevers om recensies of reviews te verzamelen op diverse sites. Ik wacht jullie als luisteraars van de podcast en lezers van het weblog ook om een recensie te posten. Afgelopen week heb ik de eerste recensie gekregen op iTunes. Een gebruiker met de naam Fan of New York schreef op 8 januari... Wat een duidelijke uitleg en toelichting op podcasting. Nog leuker zijn de sessies om te luisteren en om na te lezen. Deel 1 is nu al leuk, gauw verder luisteren. Dankjewel, fan of New York. En de aanleiding van de instructievideo over het instellen van Google Authorship... kreeg ik de tip van Robert van der Bremen om wat meer toelichting... en de exacte format in de tekst onder de video te plaatsen. Hij moest namelijk nu de video stoppen om de tekst te kunnen overtypen. Niet erg handig van me, Robert... Ik heb het op mijn to-do-lijst gezet om binnenkort de tekst aan te passen. Ik zei het al even, reviews. Reviews zijn echt van essentieel belang. Dus als jij nog geen reviews van je klanten of patiënten verzamelt... begin er nu nog aan. De komende tijd zul je die steeds meer nodig hebben... om nog gevonden te worden in de zoekmachines. En dan zijn er wat problemen met WordPress 3.5. Deze nieuwste versie van WordPress is alweer een tijdje uit... Maar nu beginnen ook de berichten online te komen waarin je kunt lezen over de problemen. Ik zelf was ook al tegen een hinderlijk probleem aangelopen. Ik dacht eerst dat ik zelf iets fout had gedaan, maar later las ik dat dit een algemeen probleem was. Dit heeft ermee te maken, als je een video plaatst in een bericht, dat je pas later automatisch online wilt laten verschijnen. Ik doe dat soms. Als ik inspiratie heb, schrijf ik dan twee of drie berichten vooruit die ik dan op verschillende dagen online laat komen. Maar als je dus een video in een dergelijk geagendeerd bericht hebt staan, gaat het fout op het moment van posten. Dan staat de video niet in het bericht. De workaround is simpel. Totdat er een fix voor is gekomen, moet je gewoon geen berichten met video's in de toekomst posten. Heb je nu al een Facebook bedrijfspagina voor je bedrijf? En doe je er ook al iets mee? Zo niet, dan zou ik snel een pagina gaan maken en ook zorgen dat je activiteit op die Facebook pagina gaat vertonen. Reden hiervoor is de nieuwe dienst van Facebook Nearby, waar ik het ook al over had in de vorige podcast. En nee, het is echt niet moeilijk. Ik heb afgelopen week voor een pedicuur uit Roosendaal een bedrijfspagina gemaakt en de screencast met de uitleg hoe ik dat doe, heb ik online gezet. Als je de intro en het outro ervan afhaalt, kost het minder dan 2 minuten. Dus de hoeveelheid benodigde tijd kan toch echt niet je argument zijn om het maar weer uit te stellen. Als je nu achter je computer naar deze podcast zit te luisteren of de transcriptie zit te lezen... pauzeer dan gewoon eventjes de podcast en volg de aanwijzingen in de instructievideo. Waarom ik dit nogmaals aanhaal is om te voorkomen dat je business verliest of potentiële klanten naar je concurrenten gaan. Dat zou ik jammer vinden. Maar in deze podcast wil ik er nog iets aan toevoegen. Namelijk, als je 25 of meer vind ik leuks voor je bedrijfspagina werft kun je een zogenaamde Vanity URL registreren. Daarmee krijg je opeens dus een Facebook URL voor jouw bedrijfspagina... in de vorm van bijvoorbeeld www.facebook.com slash Dat is natuurlijk ontzettend sterk. Als je hem goed kiest, kan dit je ook helpen... met het scoren van je Facebookpagina in de zoekmachines. En als je sociaal actief bent op je bedrijfspagina... dan heeft dat logischerwijs een positieve invloed op je online reputatie... Let er wel op dat je de naam later... ...nadat je, geloof, ik geloof, iets van 70 likes hebt... ...niet meer kunt aanpassen. Dus kies hem verantwoord. In 2012 werd het al belangrijker... ...maar in 2013 wordt het helemaal belangrijk. Ik heb het dan over video. Volgens de Technoprofeten wordt 2013 het jaar van de video. Dat video een grote vlucht neemt... ...wordt er onderstreept door de enorme groei van YouTube. Om een idee te geven. In januari 2012 kwam er op YouTube per minuut 60 uur video bij en in mei, dus vijf maanden later, groeide YouTube al met meer dan 70 uur aan geüploade video per minuut. En per maand werd er toen al meer dan 4 miljard uur aan video online bekeken. Om je wat meer achtergrondinformatie over YouTube en haar groei te geven, heb ik in de transcriptie een video van YouTube zelf opgenomen. YouTube is na Google de grootste zoekmachine... als je kijkt naar het aantal zoekpogingen dat er per dag op wordt uitgevoerd. Dus als je klanten je niet zoeken via Google... is de kans erg groot dat ze je zoeken op YouTube. Dus kun je als bedrijf niet achterblijven... en zul je ook wat moeten gaan doen met video... om zodoende beter gevonden te worden in de zoekmachines. Een van de redenen dat video zo'n positief effect heeft op je website... ...is dat het de aandacht van de bezoeker over het algemeen langer vasthoudt. Ook al zou de bezoeker naderhand je pagina wegklikken... ...als hij of zij de video helemaal heeft bekeken... ...ziet Google dit bezoek niet als een zogenaamde bounce... ...met alle negatieve effecten van dien. Een andere reden is dat de CTR, ofwel click-through rate... ...van video's maar liefst 41% hoger ligt dan van standaard tekstpagina's. En tenslotte heeft onderzoeksinstituut Forrester aangetoond dat je met video maar liefst 50 keer meer kans hebt om op de voorpagina van Google te komen. Nu hoef je heus niet meteen in de flipstand te schieten... en denken dat je dure cameraploegen moet inhuren voor het maken van je films. Nee, dat is helemaal niet nodig. Tegenwoordig kun je met relatief goedkope apparatuur en vaak gratis software... al hele leuke producties maken. Zo kun je bijvoorbeeld je producten promoten door middel van een video waarin je er iets over vertelt... in plaats van alleen maar een saaie foto... Of je kunt een video maken over hoe je iets maakt, doet of realiseert. Een zogenaamde how-to-video. En mocht je liever niet in beeld staan of zitten... dan kun je natuurlijk ook een screencast maken waarin je iets uitlegt... net als ik doe met de instructievideo's. Zo'n soortgelijke video kun je eventueel ook maken met een PowerPoint-presentatie... waarbij je bij iedere dia iets vertelt. Een ander idee is om lokaal nieuws of een plaatselijk evenement te verslaan door middel van een video... Of je kunt mensen interviewen en die interviews online zetten. Om je video op YouTube te kunnen zetten moet je een Google account hebben. Daarmee kun je je aanmelden bij YouTube. Op YouTube kun je dan je eigen videokanaal maken onder de jou gewenste naam waarop je video's kunt publiceren. Een praktische tips voor het maken van video. Maak zoveel mogelijk gebruik van een stabiele ondergrond, bijvoorbeeld door een statief als je filmt, om trillingen te minimaliseren. Dat maakt je video meteen beter dan 95% van wat er op YouTube wordt gepost. Als je je de video dan af hebt, geef je hem een goed klinkende naam. Liefst met dat trefwoorden waarop je wil scoren. Waarna je hem uploadt naar YouTube. Geef hem daar een goede titel. Vul de omschrijving, de trefwoorden en andere gegevens goed in. En binnen no time staat je video online. Een andere keer leg ik nog wel eens uit hoe je je video's echt kunt laten scoren. En hoe je met video's de zoekmachines kunt domineren. Maar op dit moment geef ik je alleen een klein voorbeeldje. Zoek op Google maar eens op de volgende drie woorden. Bruidsreportage, jachtslot, mokerheide. Dat is mijn dubbel o. En zie wat je kunt bereiken met video. Dan een heel leuk verzoek wat eind vorige week binnenkwam. Een bedrijf waarvan ik de directiecoach voor het verbeteren en vergroten van hun online reputatie, lokale vindbaarheid en sociale interactie met hun klanten, had iets anders. Het bedrijf gaat van het zomer verhuizen naar een bedrijventerrein dat op de voorpagina van Google een nogal minder positieve reputatie heeft en dan druk ik het nog uiterst eufemistisch uit. Het terrein heeft niet alleen een negatief imago in de gedrukte media... Maar volgens diverse bronnen zouden er zelfs geesten rond waren die ervoor zorgen dat geen bedrijf het daar lang uithoudt. Zij dachten meteen aan de reputatiecoach van Nederland en dus ben ik nu bezig met het uitwerken van een plande campagne. Als de opdracht doorgaat en ik een en ander heb gerealiseerd zal ik er, natuurlijk met goedkeuring van de opdrachtgever, meer over vertellen. Ik volg niet alleen RSS-fiets over SEO, internetmarketing, reputatiemanagement, etc., maar ook over security en ik lees steeds meer over het gevaar van het meenemen van je laptop naar het buitenland. Zo las ik laatst dat in China geen laptop die wordt achtergelaten op een hotelkamer veilig is. Als je daar je laptop onbewaakt achterlaat, al is het maar voor een half uurtje of zo, kan het zomaar zijn dat er iemand je hotelkamer binnensluipt, je laptop hackt en software installeert waarmee men op afstand de laptop kan uitlezen. Dus zo kan men dan alle documenten, presentaties, spreadsheets, etc. inzien. Deze industriële spionage neemt wereldwijd steeds grotere vormen aan en heus niet alleen in China. Overal loop je het risico dat je laptop wordt gehackt en een spyware op je computer wordt geïnstalleerd zonder dat je het in de gaten hebt. Ga je binnenkort op reis met je laptop? Dan heb ik een paar tips voor je om ervoor te zorgen dat je iets beter beveiligd bent tegen deze kwaadwillenden... En waarmee je dus kunt voorkomen dat je reputatie een knauw krijgt. Als eerste. Kies een moeilijk te raden wachtwoord voor je laptop. Dat absoluut geen gelijkenis vertoont met een gewoon woord. Zeker niet de naam van je vrouw, kind of hond, etc. Als tweede. Kies allemaal andere verschillende moeilijk te raden wachtwoorden voor alle online diensten die je gebruikt. Als derde. Gebruik een tooltje als KeyPass of LastPass voor het bijhouden van al je wachtwoorden. Dan als vierde gebruik eventueel een YubiKey voor extra beveiliging van al je wachtwoorden. Als vijfde versleutel je harddisk. Dat kan zowel onder Linux, als Windows, als Mac OS X. En dan een leuke als zesde. Installeer het programma Prey. Dat kun je downloaden vanaf www.preyproject.com. Dat is met P-R-E Grieks I. De link staat in de show notes. Met dit programma kun je mogelijk je laptop opsporen mocht deze worden gestolen. Als je gebruik maakt van Google, stel dan de zogenaamde two-factor authentication in. Dat is notabene gratis. Als iemand dan je wachtwoord weet te achterhalen, kan deze persoon alsnog niet inloggen op je Google-account. Want om in te kunnen loggen heb je je smartphone nodig waarop je een app installeert van Google... die iedere minuut een andere zescijferige code genereert. Alleen als je de juiste code invoert als extra controle naast je wachtwoord kun je inloggen. In de show notes heb ik een aantal links staan naar de diverse producten en diensten om je op weg te helpen om je laptop en eventueel ook computers thuis of op kantoor beter te beveiligen. Dat was het weer voor deze week. Ik wens je de komende week ook weer succes met het werken aan je reputatie zodat je later je reputatie voor jou kunt laten werken. Tot volgende week. Doei!